9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vorig jaar is het aantal meldingen van leveringsproblemen voor medicijnen meer dan verdubbeld. Van zo'n 530 in 2017 tot bijna 1400. Dat blijkt uit cijfers van het meldpunt waar farmaceuten dreigende problemen moeten melden. Vaak ontstaan de problemen doordat de productie vertraagd is. Zoals de afgelopen najaar bij een anticonceptiepil. Het aantal meldingen tegen ook doordat het meldpunt bekender is geworden omdat er meestal genoeg alternatieven zijn, zijn echte tekorten aan medicijnen zeldzaam. En om problemen tegen te gaan wil minister Bruins dat de fabrikanten een voorraad voor zeker vier maanden aanhouden. Het aantal zelfdodingen op het spoor is vorig jaar afgenomen van 215 naar 194. Dat is de grootste daling van de afgelopen tien jaar, meldt spoorbeheerder ProRail. Om zelfdodingen op het spoor te voorkomen werkt ProRail nauw samen met NS en andere vervoerders. Langs het spoor zijn borden geplaatst, die mensen adviseren hulp te zoeken en de stichting zelfmoordpreventie te bellen. En ook heeft ProRail hekken, schriklichten en matten tegen spoorlopers geplaatst. In de woonwijk in Rozendaal is een drugslab opgerold. Vlakbij een speeltuin. Drie mensen zijn aangehouden. Enkele anderen sloegen tijdens de politieinval op de vlucht. In het lab werd ecstasy gemaakt zonder ketels, jerrycans en vaten met grondstoffen en een machine om pillen mee te maken. Er stonden ook flessen met explosief waterstofgas en een gasfles met een brander. Volgens de politie van Rozendaal was de schade niet te overzien geweest als er in het lab wat mis was gegaan. Veel mensen die een proefschrift schrijven krijgen daar te weinig tijd voor, blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Promovendi Netwerk Nederland. Promoveren kost meestal vier jaar, universiteiten hebben daar speciale vacatures voor, maar die zijn in 10% van de gevallen tekort. Het weer nog, vooral vanmiddag felle buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Verder veel wind en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. We hebben een typische niet al te drukke woensdagochtendspits achter de rug. Wat nog wel opvalt is de A27 van Almere naar Utrecht. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de linkerrijstrook nog dicht tussen Almere Hout en Beeldhoven. Je hebt daar nog 40 minuten vertraging. En op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam doe je er nog 10 minuten langer over. Dat is tussen Naarden en knooppunt Muidenberg.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 for you all night. Yeah, man. that we could have told. One day baby leave we'll me old. Oh, baby, well baby leave me old. Focus. Huh. Zijn nog tussen Jallas en die rokers. Fokkie met die jokers, wil je op die motors. Ik veer, ik brood die money uit verveling. Wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling.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 I yeah. get my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 If you're a worn man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 let me you, see my name.